De politie gaat ervan uit dat de man inderdaad ontvoerd is geweest. Het is niet duidelijk door wie en waarom. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. Het weer, enkele buien, vooral aan het inwaarts, maar ook geregeld zon. Het wordt 6 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik vind het een grappig initiatief van Jasper. Hang ergens witte A4'tjes op. Op een toilet of ergens op je werkplek of dat soort dingen. En dan kijken wat er met een paar dagen op die A4'tjes wordt geschreven... door willekeurige mensen of getekend misschien wel. Ik heb het gedaan. Er hangen hier in de studio nu een paar A4'tjes. En ik ben benieuwd als ik volgende week terugkom... of ze er nog hangen en of er iets opgeschreven is. Nou, daar doe ik verslag van volgende week. En mocht jij een A4'tje ergens ophangen en iemand er iets op krabbelen... Stuur dan even een foto, of het, het papiertje zelf, dat mag ook hoor. Naar postbus 518 1200 AM in Hilversum, dat ging te snel. Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Maar digitaal mag het naar nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl of naar facebook.com slash nachtzuster. Net wat het makkelijkste is voor je. Uh, dat dus uh, wat betreft de witte papiertjes die opgehangen kunnen worden. Welke vragen staan er nog open? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dus nieuwe vragen kun je ook doorgeven via 0800 1121 of via omroepmax.nl. Of via Twitter, het nachtzuster. Of via de chat www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Um, nieuwe vragen dus of we antwoorden. Op de vraag van Anja bijvoorbeeld. Jongeren met schulden, komt dat doordat ze financieel zijn verwend door hun ouders? Of uh, ja, het verhaal van Joke is eigenlijk een beetje beantwoord. Hè? Of cafeïne, vrije koffie, slechter voor je maag is dan gewone koffie. Uh, bakker Johan die vraagt zich af of Suske en Wiskus in andere talen ook zulke prachtig allitererende titels hebben. En uh, ja, verder het verhaal van de witte A4'tjes van Jasper. En dan uh, is de rest volgens mij redelijk beantwoord. Dus uh, laat de nieuwe vragen maar doorkomen. 0800-1121. Met water of met hun staart in de lucht bij het spoor. Het goudgele vocht stemt mij rusten. Het klater minuten lang door koeien. Op zaterdagmiddag, bedaard in de wijn. Ga te kijken! Gaat wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken? Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarden, roer en stand. Links draaiend, rechts draaiend. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg. Nou, ze maken vla, chocolade, fla, vanille, fla, hopjes, vla, blanke, vla, gele vla. De authentieke koeienvla, natuurlijk sowieso altijd. Maar ook room, zure room, slagroom, crème fraîche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 Berta 38, Willem 4. Het zijn koeien en die werden bezongen door Brigitte Kaandorp. Het kunnen trouwens ook paarden zijn. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken om antwoorden door te geven. Of eventueel nog een vraag. En ik heb een cryptogram voor je. Even kijken hoor, want ik had de leukste uitgezocht, vind ik dan zelf. Um, ja. Ik denk toch, nee, ik ga toch overstappen. Alsnog, even kijken. Ik ga over. De, ja, dat maakt ook niet heel veel uit. Ze zijn allemaal even leuk hoor, wat ik heb. Ik doe, ik doe gewoon deze. In dit stuurprogramma zijn je ogen op de rijbaan gericht. In dit stuurprogramma zijn je ogen op de rijbaan gericht. Ja, en uh, uh, de, het antwoord moet bestaan uit 4, 2, 2, 3 letters. Ik maak het volgens mij heel makkelijk, maar ik ga het ook verder niet uitleggen. 0800 1121 als je het antwoord weet. Reem Mossel, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Rijn. Zeg ik het eens. Een oh, mooi. En een kleine aanvulling. Oh. Het gehakt, want jij vroeg van runder gehakt, een Runder Ja. Of dat, of dat gelijk was. Ja. Absoluut niet. Nee, het leek me al stug. Maar ik nee, laat me nee. alles wijsmaken als het moet. Ja. Nee, maar oké, okay, ik denk van... Uh... Ik moet even de wereld uit. Het ja. zijn twee totale verschillende dingen. Ja. Tataar, dat tataar dat wordt gemaakt van de biefstuk. Ja. En gehakt van rest, restvlees. Ah, oké. Okay. Dus. Ja. Duidelijk. Ja, eigenlijk wel. Dank Maar wel. Je had nog um, wat, toch? Het, ja, je had een vraag. Ja, het, het, vra het vraagje. Ja. Als je op televisie films ziet, baseball... Ja. Dan gooien ze, dan ze altijd met de konten naar achteren toe en dan wordt zo'n bal gegooid. En die ander die vangt hem op. Ja. En dan zeggen ze altijd hut, hut, hut. Ja. En ik ben zo benieuwd wat, dan, wat, wat, wat, wat is dat voor hut, hut, hut. Wat betekent dat? Ja. Ja, nee. Dat, dat, is, nou, dat is een hele, hele, hele goede vraag, joh. Ja. Want um, uh, ik denk inderdaad wel van hé, hey, er komt me bekend voor. Maar geen idee wat het antwoord zou kunnen zijn. Nee, ik ook niet. Had, had, had. Had, had, had. Ja. Inderdaad. Denk maar goed, doe maar. Echt waar? Ja. Aan oom Tom. Ja, zoiets. Ja. Nou, ik zeg 0801121. Dankjewel, Ray. Ja, hé, hey, fijne nacht. Hetzelfde. En succes en een kanje punt van mij, hè? Ja, hoor, absoluut. Hai. Hoi. <laughs> Doei. Bedankt. Gerdie Aldera, goeienacht. Ja, goeien, goeiemorgen. Hallo. Gerdie Aldera, appel in Worken. Ja. Ik heb zo'n last dat, uh, van kramp. Jo. En dat begint bij mijn hak, heel. Ja. En dan loopt het tot de, uh, de knieholte. Ja. Meestal in één been, maar soms in twee. Ja. En laatst was ik uh, naar onze dochter in Utrecht... Ja. Nou, dan moet ik daar eerst heen van worken naar Utrecht. Nou, dat is dan twee uur zowat in een auto zitten ja. stil. Ja. Nou, en dan uh, daar zitten uiteraard, want dat ja. was met de verjaardag. Nou, terug, daar hadden we tweeënhalf uur werk. Echt? Nou, toen stapte ik uit de auto. Nou, toen kon ik niet op mijn benen staan. Dus ik zei tegen die chauffeur, want ik ga met de, ben invalide, dus ik ga met een taxi. Ja. En ik zei tegen die man... Hou me vast, hou me vast. Ja, Want ik zak door mijn maar, benen. Maar Geri? Ja. Ja, want ik vind het een heel verdrietig verhaal. Maar je moet toch gewoon even naar de huisarts dan? Ja, maar ik heb... Maar, wij al... kunnen toch hier vandaan niet zien wat er met je been aan de hand is? Nee, maar de fysiotherapie, die hebt er ook al wel eens mee bemoeid. Maar er zijn met kramp, zijn ook heel veel... Nou, hoe noem je dat? Uh, huizenmiddeltjes. Ah, ja. Yeah. Want mijn zus, die zei, vroeger gingen we op koud zeil staan. Ja. Yeah. Nou, dat heb je tegenwoordig niet meer. Er heb, heb je geen je koud, koud zeil in... in huis. Nee, geen mensen hebben meer koud zeil. Ja. Yeah. Nee, yeah. en een broertje van mij, ja, die is een paar jaar jonger... En die zei tegen me, want die had nog een dochter... die heb uh, medicijnen gestudeerd. Ja. En die had gezegd, je moet magnesiumpillen gebruiken. Ja. Maar zo schijnen er allerlei... nou, laten we zeggen... Huismiddeltjes of kwakzalverij. Maar Geri, dan... ik, wil, ik wil best op zoek naar kwakzalverij. Wat, gebied, wat, wat kramp. Maar weet je wat ik nou... Ik vind het altijd een beetje griezelig met medische zaken. Dat als mensen zeggen straks... Nou, je moet er vooral drie mandarijnen opleggen. <lacht> en dan blijkt jij precies die mandarijnenkramp te hebben. <lacht> waar je, waardoor je, zeg maar, e enorme uh, scheefgroei krijgt. Als je de mandarijnen oplegt. Snap je? Astridje, weer fantastisch. O, omdat ik je waarschuw voor de mandarijnenkramp. <laughs> nee, maar begrijp je dat ik met medische zaken... Het wil... is om kwart over vijf iets om lekker wakker te worden. Ja, nou, dat absoluut. Maar ik, ik bedoel, ik wil best zeggen van wie heeft de huismiddeltjes tegen kramp... maar ik vind als ik het zo hoor dat je ook even naar de huisarts moet. Dat we even zeker weten dat het geen magnesium mandarijnenkramp is. <laughs> Goed? <laughs> hartstikke leuk. 0800 1121 als je adviezen hebt. Huismiddeltjes, kwakzalverij op het gebied van uh, kramp. Ik doe mijn best, Geri. Ja, hartstikke bedankt. Een uh, goede nacht, hè? En ik woon in Workum bij het uh, Jopie Huisman Museum. Nee, dat we dat wel weten. En mijn fysiotherapeut ja. is, is uh, aan Greet van hulde. Die komt ook uit kampen. Dus ik oh. begrijp... Dat dat zeer fantastisch is. Van Uthul waarschijnlijk, of niet? Huh? Ze heet waarschijnlijk Van Uthul, of niet? Ja, ja. Is dat is echt zo'n typische kampernaam. Oh, nou, dat is, ze is in Kampen geboren. En uh, nou ja, haar moeder of haar grootmoeder... en een ja. hele familie, die woont daar. Oh, ik ken een heleboel van het hulletjes. Nou, doe de ja. goed aan Annegreet. Annegreet, ja. ja. Oké, okay, dag. Dan kom ik elke week. Dankjewel. Oh, dag, Giri. Dag. <laughs> Willem, daaruit, goeienacht. Ja, goede Hallo. Ik zal even wachten, maar. Uh, ja. Maar goed. Ja, uh, ja uh, het is misschien een beetje voor mijn neus weggemaaid, maar oh. het klopt uh, wel dat. Uh, en niet alleen mandarijnen die worden geverfd, maar ook uh, sinaasappelen. Ja. En het zijn vaak de, de lekkerste sinaasappelen die van nature uh, groen zijn, oh. of, gro of grotendeels uh, groen. Je ziet ze nog wel eens in de winkel, uh, groene sinaasappelen en uh, het zijn ook het lekkerste meestal uit, uh, uit Cuba. Oh. En uh, ik, ja, van mandarijnen, van sinaasappelen uh, wist ik het 100% zeker al, al tientallen jaren dat ze, dat ze gevergd worden. Die gaan dan meestal door, door verfbaden heen. Ja. En uh, ja, mandarijnen zal dat uh, zal hetzelfde hetzelfde zijn als met uh, met sinaasappelen. Maar de binnenkant gaat dus inderdaad niet uh, wordt niet gekleurd. Nee, de binnenkant niet. Nee, het gaat gewoon een aantal maal door door, door baden uh, baden uh, heen, uh, Gewoon de buitenkant. Uh. En dat, uh, maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe, uh, hoe ver het uh, door de schil uh, heen trekt, hè? Ja, daar zit wat in, ja. Dat, uh, dat weet je niet. En, en je, ik weet ook niet wat een kleurstof is, want ik hoorde het net met... Uh, ik zal je even, even mijn verhaal opmaken. Ik mag hopen dat het een uh, carotene is. Oh, dat ja, dat klinkt een... heel natuurlijk. Dat klinkt heel wortelig. Ja, ja. inderdaad. Het is een oranje, dat is een oranje of een roodachtige kleurstof. En, uh, dat, en ik hoorde er net iemand uh, die had het over, uh, uh, uh, uh, uh, over een uh, M, MDMA, MDMA ik. Ja, en dat is En dat is hetzelfde. MDMA, als, ja. het, hetzelfde als ecstasy. Oh, dus dat slaat oh de, van een Mandarijn? Dat is, euh, ja, nou ja. Dat, ja. Uh, dat uh, is niet oranje. En, oh, uh, ik, dat ik is heb... dat verhaal dat het in de ecstasy zat. Dus niet hetzelfde als ecstasy, maar wat nee, een stof die erin nee, zat. Uh, ja. dat, nee, dat zou wel handig zijn dan uh, voor, uh, voor party... Uh, ja, dat iedereen uh, gewoon aan een mandarijntje staat te likken ja, op een feestje. Dan, uh, ja, het mandarijntje te likken, ja. <laughs> Klinkt heel gezond, maar Ja. <laughs> ja. Nou, uh, duidelijk. Ja, je ziet, nou, je ziet heel af en toe uh, nog wel eens groene, groene vlekjes bij mandarijnen. Ja, ja, ja, Maar daar hoeven ze dus niet vies van te zijn. Nee, nee. Okay. Maar ik denk, ik denk dat ze, ja, van mij hoeven het ook niet te gevegen te worden hoor. Kijk, ik, ik weet dat die, uh, dat die sinaasappelen die groen zijn, dat dat, uh, dat, dat de lekkerste sinaasappelen zijn. En de, en de duurste ook. Uh, Vroeger waren het over het algemeen bij de supermarkt uh, Cubaanse sinaasappelen. Maar uh, ja, mandarijnen weet ik alleen maar uh, dat je wel eens uh, wat groene vlekjes uh, ziet. Het is wat, uh, minder dan die, dan die duurdere groene sinaasappelen. Maar voor mij hoeven ze niet geverfd uh, nee. te worden. Maar nou. ja, het zal toch wel zijn, alleen vanwege het uiterlijk dat mensen. Uh, ja, dat het, uh, het idee is van mensen dat het, dat het, uh, lekkerder uh, is. Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk puur uh, psychologisch. Ja. ja. Nou, dankjewel. Goed. En een fijne vrijdag. Ja, eens gelijk. Oké. Okay. En inderdaad, een uh, biefstuk uh, uh, uh, tartaar, dat is, uh, dat is uh, beter dan. Uh, dan uh, wat was het andere, het andere ook alweer? Uh, de, ja, we, dat, dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden, maar ik denk ja? dat je gehakt bedoelt. Ja, ja, ja, ja. Dan, in, in, inderdaad, dan, dan gehakt, ja. ja. Ja, een stuk tartaar kun je, kun je zelfs uh, uh, gewoon uh, uh, eten op een, uh, op een broodje. En uh, dat kun je met tartaar beter niet doen. Ja, wel, dat... tartaar kan ook. Ja, maar... maar met, uh, uh, met gehakt bedoel je? Gehakt bedoel ik, ja. ja. Want, uh, gehakt zijn inderdaad de, de restjes van alles wat, uh, wat overblijft. En, uh, daar zitten dus, ze zit dus ook varkensvlees erin. Dankjewel. Goed. Doei. Oké, okay, dag. Dag Willem. Dag. Um, Marcel Boek, goeienacht. Marcel. Marcel. Hallo? Hallo met wie? Oh, in gesprek. Hallo met wie? Iemand? Ik hoor vooral een, uh, een uh, lichte stilte. Gerda? Ja. Hé, hey, goeiedag. Hi. Ik had een vraagje over caffeine. Ja. Ik, uh, ik heb zeven jaar terug een TIA gehad. Ja. En daar heb ik de nodige medicijnen voor. Ja. Maar ik mag geen koffeïne. Nee. Uh, maar koffie drinken met koffeïne erin. Nee. Dus ik drink altijd koffeïnevrij. Ja. En dan schrok ik dit eventjes van... hartkwalen, weet ik het allemaal niet. Ja. Ja. En je gewoon met de rol, daar heb ik ook medicijnen voor. Ja. Dus dan, dan vraag ik ook wel af van. Ja, wat moet ik nou doen? Even aan de huisarts vragen, denk ik. ik lijkt me echt het huisarts verstandigst. Vragen. Ja, dit is, ik, kijk, het zijn natuurlijk een beetje algemeenheden die hier voorbij komen. En als ja. je een specifieke medische situatie hebt... en je slikt daar specifieke medicijnen voor... dan, ja, dan, kun, ja, dan weten wij natuurlijk niet wat de werking is. Nee, natuurlijk niet. Dus ik zou het echt even met de, met de huisarts overleggen. Want uh, ja, uh, voordat ik je adviseer van nou drink... No nou ja, ik kan je natuurlijk adviseren, drink gewoon nooit meer koffie. Nou, ik ben gek op koffie. Ja, precies ik ook. Ja, maar en mij heb je misschien wel eens even kijken, hoor, of ik het zo snel terug kan vinden. sigorij geprobeerd? Nee. Nou, maar dat misschien, dat is koffie uit, uh, uit granen geproduceerd, dus misschien nog dat een ook, ja. proberen een keertje waard. Zeker weten. Ja. Dus dat, uh, maar hey. dat is, uh, ja, en verder, uh, ja, de, ik denk dat we ons niet kunnen branden aan wat doet caffeïnevrije koffie in combinatie met medicijnen na een TIA. Dat is uh, iets te specialistisch. Dat is maar eigenlijk het, heel slecht, hè? Uh, he? Ik mag mezelf eigenlijk geen nachtzuster noemen op deze manier Nee, hey, dat natuurlijk. weet ik, maar ik, als ik gewoon een koffie drink, wel met koffie in de wind, ja. dan, dan, dan, dan uh, is het hopeloos. Ja, nou doe dat dan in ieder geval niet? Nee, dat doe ik echt niet. <laughs> heel verstandig, oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. Nou, oké. Okay. Ja, sterkte vandaag zonder koffie. Ja, dank u wel. <laughs> Goedendag, Gerda. Marcel, goeienacht. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ik heb de oplossing voor de cryptografie. Even kijken hoor. In dit stuurprogramma zijn je ogen op de rijbaan gericht. 4223. Ja, het Ja, een blik op de... Weg. Ja, dus hij was wel weer heel makkelijk, hè? Ja, heel makkelijk. Ja. Kun je hem even uitleggen voor de mensen die zeg maar echt helemaal niets hebben gevolgd uh, op televisie, internet of andere bronnen, zoals radio? Uh, zo. Uh, ja. Nou, ik heb een blik op de weg op het moment. Ja. Dat is ook wat lastig. Maar, uh, ja, zo. Dat is wel hele goede. Ja, je uh, ogen op de weg gericht is natuurlijk blik op de weg. En het is een televisieprogramma. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, precies ja. Ik help je een beetje. Ja. Kijk je het wel eens ja, blik op de weg? Ja, als ik het tegenkom. Maar ik vind ja, er niet speciaal op. Nee. Het schijnt, ik het het te, schijnt te verdwijnen. Ja, ik, ik heb het, nou, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet door. Nee. nee, precies. We zullen dus, er is, toch dat, mee doorgaan, maar zonder de politie. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval was het, uh, werd erover gesproken de afgelopen dagen. En dat vinden wij altijd een mooie aanleiding om er een cryptogram van te maken. Marcel, hoe heet je achternaam? Hoek. Hoek. Oh, Hoek, vandaar dat je niet reageerde Eka, ja. toen ik net Marcel Boek riep? Nee, ik reageerde wel, maar je hoorde mij niet schaam. Nee, maar de telefoon is af en toe. Ja, maar uh, Marcel Hoek uit? Uh, Zwarte Meer. Zwarte Meer? Ja. Oké, okay. want dat is uh, dat, dat iedereen even weet dat je gewonnen hebt, hè? Dat je in ieder geval de eer hebt morgen. Zwarte ja, Meer... En het, en het cadeautje, dat, uh, ik heb geen idee wat, je, wat de prijs is. Ik, uh, ik uh, laat altijd door de jij iets uit de kast halen en dat wordt opgestuurd. En uh, hoop ik dat je er blij mee bent. Nou, we zien het wel. Het gaat om de eer natuurlijk. Maar je zit op de weg. Ja, ben, ben je vrachtwagenchauffeur toevallig, Marcel? Uh, ben ik wel, maar ik rij in mijn persoonauto naar mijn werk toe. Oh, je moet... Je weet, en weet je dan al wat ja. je gaat laden, of niet? Ja, dat weet ik. Ik laat iedere dag hetzelfde. Wat er dan? Uh, wat ik laat? Ja. Uh, uh, Goed, Oh, dat had ik nooit geraden. Ja. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Oh, wat, wat zijn we allemaal blij met jou, Marcel? Uh, ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, toch? Wat stel je voor dat al die rotzooi. maar voor Ik ben dat zo blij als die clico leeg is. Dat geeft echt een goed gevoel. Ja ja ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, Dat is ja, echt waar. Ja, je klinkt een beetje alsof ja. je me niet gelooft, maar dat is eerlijk waar. Nee, nee ik, ik geloof het absoluut wel. Okay. Alleen ja, als je op de weg bezig bent, zijn mensen niet altijd even blij als je in de weg staat. Nee, je staat wel altijd heel erg in de weg, Marcel. Ja. Maar ja, het, is, ja, het is het waard. Het is het waard. Ja. <laughs> nou, ik zeg uh, een hele schone werkdag gewenst. Ja, oké. Okay. Ja, en en uh, uh, hartstikke goed hoor. Blik op de weg. Helemaal goed gekeurd. Oké. Okay. Doei. Oké, okay, dankjewel. Hi Marcel. Doei, doei. Dag. Mevrouw Stambrink. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde even reageren op de krampen van mevrouw. Kijk. Ik heb er namelijk zelf ook heel veel last van gehad. En mm -hmm. ik heb dat kat van alles onder bed liggen. Ja, van, piramides uh, en zo. Tot een ijzeren ja. ijzerenveil, uh, noem maar op. Maar. Ik kreeg het advies van de dokter om een banaan te eten. En daar zit namelijk kalium in. Oh. Je, tijdens die krampen heb je kalium tekort. Echt waar? Ja. Maar dat duurt dan toch e het. het duurt toch even Ik voordat heb... de banaan bij de kramp is? Ja. ja. Nee, maar dan moet je iedere dag gewoon normaal een kramp, een, een, <laughs> een kramp een banaan, eten. Een banaan eten. En ja. het werkt. Ik heb er ontzettend veel last van gehad. En... Uh, ik heb dat advies genomen en ook nog een paar kaliumtabletjes en magnesium sowieso. Ja. Maar uh, het werkt. En, en in, dus, plaats, uh, uh, ja, in plaats van dat, uh, dat u dan uh, krom ligt van de kramp, een kromme banaan? Ligt de banaankrom, ja. ja. ja. Daar komt het dus van, hè, die ja. uitdrukking. Ja, dat de ik denk het ook. Ja, ja. Oh, nou, weten we dat ook weer. Oké, okay, ja. nou, een hartstikke goede tip voor Geri Algera-Appel ja. uit ja, Workham. Ik, uh, ik hoop dat ze iets aan heeft. Nou, dat denk ik wel. Ik vind het mooi opgelost. Ja. Iedere dag een ja. banaan en iedereen ja. blij. Dank u wel, mevrouw okay. Stambrink. Ja, oké. Okay. Een, een fijne vrijdag. Zelfsdag. Heeft u de banaan nou. al op? Nee, nee, nee. is dus te vroeg, nee. hè? Ik, ik lag met kramp in bed, dus daar... Ja, ziet ik u... De banaan vergeten, ja. ja. Nee, maar ik heb ze wel altijd in huis. Oké, okay, nou dus een kramploze de, vrijdag gewenst dan. Ik heb een een banaantje. Heel goed. Oké. Okay. Dag. Dag. Tom. Tom. Ja, hallo. <h> <h> dat was, Ach, Ik vond ja, het zelf ja, heel grappig dat ik twee onver... keer Tom zei. Ja. Een beetje, beetje onverwacht. Maar ik, ik uh, hoorde net dingen over gehakt. Ja. En uh, in Tataar, en ik wist niet helemaal precies wat de vraag nog geweest was. Oh ja, daar is ook eigenlijk in ieder geval, een antwoord ja In ieder geval is het wel zo dat je altijd uit moet kijken met rauw vlees. Oh, ook als het tartaar of biefstuk ja, is? Ook als het tartaar is, er werd vroeger juist voor gewaarschuwd zelfs ja. Vroeger. Omdat ja. er, er kwam de, de runde lintworm kwam er voor in, in, in, in, oh. in uh, minder hygiënische tijden, zeg maar. Oh ja. Maar ja, en, er kan uh, natuurlijk uh, altijd nog één uh, lintworm over zijn. Ja, ja, precies. Nou, de, de, daarvoor wordt het vlees wordt preventief eerst ingevroren. Oh, bij wijze van, hem, dan, dan, dan uh, is het in dat opzicht veiliger. Maar je weet in, in principe, er kan natuurlijk van alles in de hand zijn. Ja. Het rauwe vlees moet je altijd uitkijken. Ja, ja dat, dat, dat wou ik in ieder geval. Uh, nou, hartstikke goed. Ja, die is ja, dan ook nou, net even meegenomen. Dus uh, tenminste, er kan ook nog aller, allerlei andere bedenken voor optreden. Nou, dankjewel, Tom. En bij paardenvlees is bij mij, weet volgens mij juist nooit uh, iets aan de hand, behalve tenminste niet op het gebied van lintwormen en zo. Oké. Okay. Nou. En bij paardenvlees kunnen, kunnen triginella's voorkomen. Dus Wat? Wat kan er in voorkomen? Triginella, dat is ook gewoon een hele nare ziekte. Oh ja. Oh, uh... maar dat is eigenlijk ook allemaal door de vleeskuring en zo. Komt het tegenwoordig bijna niet meer voor. Dacht, oh, dat is heel geruststelling. In Nederland, niet dacht ik. Kijk. Dus dat is eigenlijk het enige enige, maar ik, ik weet niet wat eigenlijk origineel de vraag was. Uh, ja, ik maar ik ga die... nu niet meer de vraag van zeg maar drie oh. uur geleden herhalen, omdat het antwoord al gegeven is. Want dan gaan mensen weer bellen met nee, leren. Dan, dan raken we in een soort tijd... Ja, oké, maar ook in ieder geval waar kunnen we zeggen. Maar ja, ja, er wordt dan ook gezegd van een uh, uh, uh, uh, zaak dat is dan rundvlees of juist niet, maar dat kan een allemaal, van malle. Dat kan steeds rundvlees zijn. Het is dus tenminste gebruikelijk. Zo heet het dan half om half gehakt, geloof ik. Oh ja, dat is inderdaad en, uh, in principe hoort er geen paard in te zitten, maar uit, uit gezondheidskundige oogpunten is er niks aan de hand. Hey, tegenwoordig de is het ook een, een, derde, is... een derde, een derde, een derde gehakt in plaats van half om half. Ja, precies. Nou ja, wat ze in China doen, dat weet ik niet. Eens, dat willen dat dat we niet komt. weten, hè, wat er in de nee, vroegnaar zit. weten we weten van ja. beter dan niet. Oké. Okay. Dankjewel, Tom nou, Tom. Goeie, gezonde ja, dag verder. Hetzelfde. Dag. René, Pijnen, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg maar. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik ben ergens net uit bed, dus ik val er half in. Ja, dat krijg wat? je rond deze tijd, hè? Dan worden de mensen ja, een want beetje wakker. Ik direct, ja, ik moet direct gaan werken. Ah. Oh. Uh, ja, dat oh. moet ook gebeuren. Ja. Uh, ik had uh, een heel klein vraagje en ik, had, ik hoorde half iets van die kleurstoffen om die sinaasappelen. Ja. Eh. Uh, maar het is echt niet zo dat in elk land die sinaasappelen bijgekleurd worden. Want ik kom nogal eens een keer in Marokko. En ik denk dat ze daar onder andere de lekkerste sinaasappels en de grootste sinaasappels hebben. Ja. Van, het, uh, van de wereld volgens mij. Met zo zoet, zo vol sap. En in, in Marokko mag niks gespoten worden. Er worden geen pesticiden gebruikt. En dus alles wat. Uh, groente en fruit, dat is puur natuur. Maar, maar de, de binnenkant wordt niet toevallig af en toe nog een beetje oranjerder gekleurd? Zeg maar. Nee, Kijk. dat mag niet. Nee. Oh, mag niet. Nee, maar ja. nee dus alles wat, wat groente en fruit is, daar zo, dat, dat is puur natuur. Het ah. no. uh, zijn hartstikke grote sinaasappels en, en ja, ze zijn hartstikke goedkoop ook. Dat is oh. onvoorstelbaar. Ja, dat het kan. Uh, ja. Wat zeg je? Dat het kan, hè, zei ik, ja. Ja, dat is kan. Ja. Ja. Uh, en, ja, ik weet dat het laat is, maar ik heb een vraagje. Maar ik heb jou al zo dikwijls hiervoor willen bellen. Ik denk, nou doe ik het toch een keer. Nou, we hebben nog uh, 29 minuten, dus kom maar door. Ja. Nou, als ik... Uh, het, ding, het heeft iets met natuurkundige wetten te maken, denk ik. Oh jee. Als ik nou in een vliegtuig zit, hè. <laughs> ja. Nou, ik, ik, ik heb al zoveel gevlogen naar Marokko. En toen zag ik op een gegeven moment... Was ik kind aan het spelen... Dat kind dat springt omhoog en dat komt in feite op dezelfde plaats terug. Ja. Als ik in een treincoupé zit en ik spring omhoog ja. en ik kom terug, sta ik op dezelfde plaats. Terwijl ja. in feite hang ik zeg maar een, een, een, een, een, een seconde in de lucht, laat ik ja. het zo zeggen, en die trein die rijdt of dat vliegtuig vliegt, in feite zou dat onder jou door moeten rijden of vliegen. Hoe kan dat nou dat je op dezelfde plaats terugkomt? Huh? Begrijp je mijn vraag? Nee. Als ik nou. Als een. Als een, uh, een, een, een, een, een uh, hoe moet ik het nou zeggen? Als een, een bus. Ja. Onder een lantaarnpaal doorrijdt. Ja. Die, die, uh, of een, een, een licht in. in uh, hoe moet ik het nou uitleggen? Uh, als iets stil zou staan. In de lucht. Ja. En er rijdt een bus onder door. Ja. ja. Die bus rijdt door, dat ding blijft staan. Ja. Nou, als ik, in de lucht, als ik in de bus zit en ik spring omhoog... Ja. Oh, als je erin zit. Ja. Hé, hé. He. Ja, het duurt bij mij en altijd dan, even. In, in, ja. in, feite, in feite, die bus rijdt door en jij een seconde uh, ben je in de lucht of zo. Of iets minder laat. Ja. Maar hoe kan er nou dat je op dezelfde plaats terugkomt? Maar zou dat zo zijn? Spring je dan niet gewoon niet hoog genoeg? Dat weet ik niet. Kijk, als je een ballon... Uh, in, in, in de los zou laten, die blijft op. De, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die schiet niet naar achter terwijl die, die, die bus of die trein rijdt. Die gaat mee. Ja. Ja, nou, daar kan ik me nog iets van voorstellen, omdat dan de lucht mee verplaatst wordt in zo'n coupé. Ja. Maar als ik omhoog spring, dan is het. Maar, nou, nou net, dat verbaast mij dus in het vliegtuig. Dat vliegtuig, dat vliegt iets van 750 km per uur. Nou, dat kind is aan het spelen, aan het springen. Ik denk, 750 km per uur, dat is nogal een snelheid. Nou, als dat kind die, die, die, die springt, dan zou je denken... dat vliegtuig vliegt door, die moet minstens een paar meter naar achter schieten. Maar dat is niet zo. Ik vind het, uh, ik vind het een raar praatje. Een raar praatje? <laughs> nee, je hebt gewoon gelijk. Ik, er staat me vaak iets van bij dat we het er ooit over gehad hebben... maar ik zou echt niet meer weten wat het antwoord is. Nee, nee. Dus ik zeg 0800 1121. We hebben nog 26,5 en een half minuut. Misschien gaat het lukken. Ja, laten ik ben benieuwd. Dankjewel, René. Oké, okay, prettige dag. Fijne vrijdag. Spring voorzichtig. <laughs> ja. <laughs> Doei. Hoi. Uh, Ronald de Graaf, goeienacht. Hallo, Ronald. Ik hoor wel iemand. Iedereen die nu mij hoort praten via de telefoon, zegt ja. Ja. Versta je mij? Ik versta jou. Wie ben je? Ik ben Ronald. Dag Ronald. Nou, dat is ook toevallig. Ik riep je net. Ja. ja. Wat kan ik voor je betekenen of jij voor mij? Ik wilde graag het over de zinesappelenkleur hebben. Ja, natuurlijk. De zinesappelenkleur in Spanje en in elk land waar zinesappelen groeien... zijn eerst gewoon groen en daarna worden ze oranje. In principe wel. En ze worden niet geverfd. Oh. Wel is waar dat ze schoongemaakt worden met een middel die uh, dat... een bijtende stof is. Oh, eeuw. Dus daarom moet maar je... Ja. Ze, ze hangen gewoon aan de boom in de straten hier. En er wordt absoluut niet met verf gespoten of met karoteen of wat dan ook. Het is gewoon normaal water wat ze krijgen, en ze worden gewoon oranje. Ja, maar jij, jij zit in Spanje, maar dan kan ik me voorstellen... dat het bij jou zo is met de sinaasappels. Maar wie zegt dat het met alle sinaasappels zo is? Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het in de tropische landen... anders is met de sinaasappels. Nou, wat ik gehoord heb in jullie programma... Ja. is dat bijvoorbeeld de sinaasappelen uit Cuba zijn groen. Ja, is niet zo, zeg jij. Ja. Oh. die zijn hier ook groen. Oh. En dan zijn ze al rijp. Oh, oké. Okay. Nou duidelijk. Zit je nu lekker met een sinaasappeltje voor het ontbijt? Nou, ik lig nog in bed. <laughs> Heel verstandig. Het is hier lekker warm. Ja, hoeveel graden is het bij jou? Nou, nu denk ik een graadje of 18, maar ik zit in Andalusië bij, bij Malaga. Ja. Uh, is het een graadje of 28 overdag? Oh, ik hang gauw op. Oké, okay, groetjes. Dankjewel, Ronald. Okay. <laughs> Mooie dag daar. Hoi. Ja, dankjewel. Hoi. Fried van der Linden, goeiedag. Hé, hey, hartstikke goed dat ik eindelijk, eindelijk Astrid aan de telefoon heb. Ja, dat hoor ik echt heel vaak. Ja, ik probeer het al uren, maar het ja. is een Maar ik heb nog even nog op de valweep een vraag. Oh jee. Ik heb uh, een jaar geleden een... Uh, Duivenhok getimmerd. Ja. Van de leesplank. Mijn zoon weet helemaal niet wat een leesplank is. Oh, nee. daar staat douchhok. Ja. Met name hok. Ja. Duifschapen. Ja. ja. Ik heb een duivenhok getimmerd. Ja. ja. Ja. En daar heb ik twee plastic duiven op ge... opgeplakt. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar die duiven zijn vergaan. Ach. Ja, ik denk dat de weekmaker daaruit is gegaan. Of ja. weet ik niet, maar... Of juist niet, nee. ja. Waar kan ik nog ergens twee plastic duiven kopen? Twee plastieke duiven. Ja, maar ja. houtduiven. Oh, het moeten wel hout, houtduiven zijn. Nee, houtduiven. Dat zeg ik. Ja, je hebt, uh, je hebt uh, wel uh, tortelduifjes heb ik wel eens gezien. Plastic tortelduiven, ja. Ja. ja. En uh, kraanvogels. Ja. Uh, uh, ooievaars. Uh, ja. Voorbij de vijver. Kavia's ja. heb je tegenwoordig zelfs voor in de tuin. Plastic kavia's. Maar de houtduiven niet gevonden nog? Wezenloos naar twee, twee. Uh, plastic houtduiven. En wat is het verschil tussen een tortelduif en een houtduif? Een tortelduif tochtel, is heel klein. Ja, dus, oh, dus een moet grote duif Een duifje. Ja. Maar een houtduif is echt gewoon een op één uh, uh, mooie grijze duif. Een realistische life-size plastic houtduif en dan het liefste twee. Waar zijn ze te vinden? Ik ga op zoek, Friet. Dankjewel. nacht. Dag. 0800-1121. When doves cry van Prince was dat. Anka Pretor, goeienacht. nacht. Astrid. Ik uh, bel in verband met uh, die vrouw. Die heeft last van uh, ja van uh, kramp in haar uh, kuitspieren. Ja. Ja. ja. Ik uh, ik weet niet uh, wat uh, op lange termijn zij helpen, maar ik heb een heel effectieve hulpmiddel dat uh, ze kan uh, onmiddellijk de benen kan als ze heeft last. omdat dat gaat het om. Ja. Het, uh, dus het gaat over het feit dat ze moet uh, zo inspannen dat de grote teen, ja. ze probeert de, de, de tenen, de grote teen, ja. uh, zo hoog uh, mogelijk te trekken. Eventueel, ze kan ook helpen met de vingers, maar uh, meestal lukt het wel. Ja. Dat de grote teen probeert zo hoog mogelijk uh, te trekken dat ze heeft de neiging om te zetten de tenen op haar voorbeen. En dan door deze uh, uh, beweging, ze, ze, ze gaat echt uh, de, de kramp in haar uh, achterspieren uh, echt uh, kwijt. Ja, je dat moet je is... tenen naar je toe trekken. Ja, je moet de tenen naar je toe trekken. Probeer zo, uh, theoretisch uh, gesproken, dat uh, je, je, je reikt re re re met je, je tenen je, je voor, uh, de voorkant ja. van je been. Proberen met je tenen je scheenbeen aan te raken. De scheenbeen, als precies, dat lukt. De en ja. dan, dan echt. Uh, dat lukt niet. Oh. Ga maar vol uh, een paar. Uh, ja, in, in, in een paar tientallen seconden wordt zo geholpen. Omdat ik heb ook veel last van. Misschien begrijpt u dat was het gebrek van kalium, magnesium, wat het was. Ja. Ik uh, heb niet beland bij de huisarts, maar dat is een hulpmiddel van mijn schoonmoeder. Ja. En Elke keer ik heb de, de kramp, uh, ik, ik doe dat en dat is heel erg effectief. En Goed zo. En effectief omdat dat, dat kramp in de achterbeen ik ken, is enorm lastig. Ja. Je gaat echt een enorme knot van pijn hebben en je kan niks meer doen. Ja, dat, uh, dat is een is heel effectieve hulpmiddel. En verder moet ze onderzoeken. Misschien de mineralen, misschien iets anders. Maar ja. dat is echt eerste hulp bij ongelukken, toch? Ja, nee, dat is een uh, dat is inderdaad en, ja, uh, is wat je doet bij kramp. Ja, ja, ja nee, echt, uh, die, die kramp kan super lastig zijn. Ja. En uh, na de bevallingen had ik meer last en mijn overleden schoonmoeder, die die wist, die wist altijd raad. En ze zei, uh, doe maar dat. En uh, <laughs> ik ik denk steeds aan haar dat, uh, dat was zo'n een, uh, een, een hulpmiddel die, die die altijd deed. Dus uh, ik had die zelf van je uh, van Dankjewel, Anka. En ik heb nog uh, iets uh, te zeggen over uh, ja, de rare vraag van de meneer... dat hij is in een uh, trein of vliegtuig en hij ja. springt omhoog. En, uh, ja, maar hij is gebonden aan dat systeem. Hij heeft in dat moment ook 780 kilometer per uur. Hij... Hij, hij, hij, zijn referentiekader is dat vliegtuig. Hij springt niet buiten de vliegtuig. Nee. Hij, hij, hij springt in de vlieg, vliegtuig. Hij is gerelateerd aan de vliegtuig. En natuurlijk, hij, hij, hij valt op zijn plek. Ja. Hij, ik weet het, als hij zou buiten de vliegtuig of buiten de trein springen... dat is een ander verhaal. Maar zolang als hij springt in de vliegtuig... en hij is gebonden aan dat systeem met 120 kilometer per uur... 780 km per uur. Ja, hij blijft in dat systeem zitten. Ja, dus want stel, uh, dat je gewoon, stel dat je zelf 700 km per uur zou zweven... en je sprong dan omhoog... dan zou je ook voorwaarts blijven bewegen natuurlijk. Ja, ja, ja. je, je, je, je bent inertieel. Ben, uh, oh ja. En, en je ben, je is, ik denk is net meer iets dan dat. Je bent aan, aan dit, dat referentiekader. Dat referentiekader is de kamer van de vliegtuig. Je bent daar. Je bent niet uh, buiten dat kamer. Nee. Dus je je bent ben gebonden aan, uh, aan de voorwaarden van dat systeem. Zo denk ik, ja, ja. misschien een, een natuurkunde zou uh, veel preciezer, maar natuurkunde uh, kunsten zijn een beetje verdund in de jaren. Maar dat, dat is hem, je bent in dat, dat systeem. Je springt niet uh, buiten. Maar mm. het uh, is een interessante denkwijze. Mensen zeggen hey. Hoe kan dat? Ja, het kan dat. Je bent daar uh, in die in die systeem die is in beweging met 700 km per uur, toch? Ja. Dankjewel Anka. Nou, met veel plezier, Astrid. Ik uh, ik hoor je echt uh, elke, elke uh, vrijdag met, uh, met plezier. En uh, ja, er zijn uh, mensen die hebben echt uh, simpele verhalen uit het leven gegrepen en ja. Uh, dat zijn andere mensen die weten dat. Ja, dat Et is een welke Ja, ja, ja is ik denk principe. dat mener met de ja. duifjes moet echt op internet zoeken. Als je gaat handig tikken. Ja, maar ik Anker, dat... dat is geen advies natuurlijk. Nee, we gaan nog even op. Nee, ik bedoel, dat is een beetje zoek het maar uit. Nee, we, we ja. proberen wel mensen te helpen. Ja. En bovendien, Precies. er zijn misschien nu wel veertien andere mensen die oh. zitten te luisteren. Die okay, ook denken, okay. waar haal ik zo'n houtduif? Als je houtduiven verkoopt, dan zou ik nu onmiddellijk bellen naar 0800-1121. Precies, dat is Goed. ook zo. Dat, uh, ja, wij hebben sommige leuke dingen gevonden bij de dierenzak. Uh, oh. Maar je, je weet nooit, je moet uh, aan, aan meer moet je dierenzak je net treffen. zoeken. En, moet wat houtduiven in de kortingsbak liggen. Ja, ja, ja, ja. daar kunnen ze mooi net materiaal bij. De dierenzaak kan je echt uh, wat leuke dingen vinden, maar misschien net niet wat hij, hij, hij zoekt. Hè. Ja, nu moet ik door, Anka. Okay, Anders dan krijg ik het allemaal niet Doeg. meer af in twaalf minuten. Dankjewel. Daag. Doeg. Oh ja, ik moet even bijvermelden dat het gaat om plastic houtduiven. Voordat ik de hele duivenmelkerij aan de telefoon krijg. Maar we zoeken plastic houtduiven. En dan ook nog eens een keertje life size. Dus ware grote. 0800 1121. Frits Krom, nacht. Ja, goeienacht. Ja. Ik denk dat ik het uh, <laughs> een beetje in de mechanica moet zoeken met dat vliegtuig en die trein. Oh. Ja, ik bedoel, uh, het is een vervoermiddel. Ja, He? ja. Uh, om, dus het vervoert. Om, om een ja. persoon of een ding te vervoeren, je voeten zijn al vervoermiddelen. Oh, ja. Kijk maar naar die Vierdaagse. Ja. Die komen 40-40 kilometer rond op een dag. Uh, uh, ja, maar het is, met, het is niet helemaal vergelijkbaar met omhoog springen. Met z'n veertigduizenden. Ja. Nee, dat niet. Maar ik bedoel, dat, dat, dat, dat is het begin, daar begin je mee. Je oh. begint jezelf te vervoeren, stap voor de stap daarna wil je er wat sneller en dan pak je er een plankje bij, je zet er wat wielen aan en dan heb je een auto. Gaan we nu echt de hele uh, evolutie van, uh, van de beweging uh, doornemen? Dan krijg je een wagentje, dan ja. Dus, je ja. een paard ervoor, dan kun ja. je er een machine in, die gaat heel snel. Ja. En dan krijgt er ineens iemand in zijn bolle hoofd om te zeggen jongens we gaan even lekker springen. Door dat wagentje heb je een bepaalde snelheid gekregen. Ja. Had je die snelheid niet, je sprong omhoog, dan dus schoot die wagen onder je uit. Dat is natuurlijk de, de, de basisgedachte van die meneer die die vraag stelt. Ja, van waarom ja. schiet die wagen niet onder me uit? Ja. Ja, omdat je diezelfde snelheid hebt. Je bent natuurlijk in beweging, ja. En datzelfde heb je met dat vliegtuig. Stel je voor je staat in een lift en de ding gaat omhoog en jij niet. En Dan ga je ja. door de grond heen, hoor. Oh ja, daar zit wel wat in. Dat is mooi gezegd ook trouwens, dat je dan door de grond heen gaat. Maar ja. hij kwam dus ook, met, en daarom kwam ik eigenlijk op dit mechanische, uh, uh, uh, die mechanische gedachte. Hij kwam ja. met een, een stilstaand element langs de weg, die lantaarn. Stel, ik sta op het dak van die bus. En ja. Ik spring omhoog naar die, naar die, die, die, die lantaarn die over me heen hangt. Kijk krijg een gigantische ruk aan mijn armen hoor. Oh. Want dat ding staat stil en ik beweeg. Ja, daar zit wat in dan schiet die bus wel onder me uit en dan hang ik. Ja, dan hang je, dus, dan hang je opeens buiten de bus aan de lantaarnpaal. En, en dan moet ik maar zien dat ik beneden kom. Dat, met de bus nog kan, maar met een vliegtuig wordt het heel lastig. Ja, dat wordt een probleem. <laughs> Dankjewel Frits. Uh, ik ga pitten. Zou ik ook doen hoor, want het is al uh, bijna tien voor zes. Wel Weltrust. rusten, dag. Doeg. Herman Eijrunk, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen uh, Astrid. ik uh, het gas is al een beetje voor mijn voeten weggewaaid. Ook nog meer vliegtuigverhalen, ja. Nou, de aarde draait, uh, bij de, draait ook heel snel rond ja. en uh, zeg maar 24.000 kilometer ja. per, per dag. Dus dat is 1000 kilometer per uur. Ja. En uh, als je dan omhoog springt, kom je ook op hetzelfde punt terecht. En dat is eigenlijk uh, zo simpel dat alles draait gewoon met dezelfde snelheid binnen dat systeem inderdaad. Ja, ja. en als je, dus dan, ja. als je dan ook nog eens in de trein zit, dan draai je gewoon eigenlijk iets sneller of iets langzamer afhankelijk van welke kant je op gaat. Ja, of als je van noord naar zuid gaat... Of ja. dan zou dat allemaal weer uh, ingewikkelder worden. Ja, ja dan moet je gewoon krijgt natuurlijk uh, een bepaalde snelheid. Het kost wat energie, kinetische energie. En die gaat niet zomaar ineens verloren. Dus je blijft die beweging uh, mee, bewegen. Dat is eigenlijk... Uh, nou goed, in ieder geval de aarde, dat vond ik wel leuk om te bedenken... dat de aarde draait eigenlijk ook heel snel rond... En uh, Een vliegtuig is, is, is, gaat nog langzamer dan dat de aarde ronddraait. Ja. Nou, ja. Is dat zo? Gaat een vliegtuig langzamer dan dat de aarde ronddraait? Nou, een vliegtuig zei die man, 750 kilometer per uur. Ja. En, uh, de evenaar is 40.000 kilometer uh, in omtrek. Wij zitten dan niet op de evenaar, maar zeg maar dat het hier 24.000 kilometer de aarde doorsneden is. Ja. Dan rijden we in één dag 24.000 kilometer rond. Nou, heb ik toch weer wat geleerd. Ja, dat is duizend kilometer per uur, dacht ik. Ja, poeh. Daar ja. merk je toch niks van. En dan gaan we nog best hard. Dan moet, je, dan moet je niet te hoog springen, want dan ben je zomaar een kilometer verder. Ja, de, de, of, of minder ver eigenlijk juist. Nou, dank je wel voor de uitleg. Oké, okay, dag. Doei, goeiedag. Hans? Ja, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik bel omdat ik denk wel een paar adressies weet. Het is de naam van een, een, een ja, winkelketen waar je plastic houtduiven <laughs> kan kopen. <laughs> Betekent ik dat, Hans, dat je zelf plastic houtduiven in huis hebt... of heb je ze toevallig zien staan? Ik heb er uh, een stuk of 25. Plastikken? Eh, uh, Plastic houtduiven, ja. Waarom? Dat wil ik niet weten. Jawel, waarom heb je 25 plastic houtduiven? Nou, uh, ze worden gebruikt als lokvogels. Oh ja, natuurlijk. En op het moment dat je bijvoorbeeld een boer hebt, die boer die heeft heel veel graan op zijn land staan. Wat de duiven heel erg lekker vinden, die duiven die komen soms met duizenden tegelijk. En dan wil je daar wat aan doen. En ze, ja, zeg ik netjes, uh, die duiven duidelijk maken dat ze niet van die boer zijn graan mogen eten. Yeah. Wat je dan doet, dan neem je een paar van die lokduiven, zou ik dat yeah. noemen, die zijn van plastic. Yeah. Uh, die zet je op een bepaald stuk in dat veld waar die duiven willen landen, zeg maar. Zet je eens neer. Dan komen al die duiven die komen daarop af. Want die denken van, hé, hey, daar is het het lekkers. Ja. Yeah. En dan kan je ja, ze daar duidelijk maken dan ze er eigenlijk helemaal niet mogen zijn. Uh, uh, um, Met een geweer. Nee! Ja! Hans! Jij wilt toch ook dat je. Moet je nou eens luisteren. Want als, jij nou, als jij nou in je tuin heb je. Doe eens wat uh, aalbissen. Ja. Yeah. En, en er zitten allemaal mieren op. Ja. Wat doe je dan? Nou, ik zeg, niet op schieten dan? met een geweer, maar dat is meer nee, omdat ik niet kan mikken. Uh, ja. Een lokdoosje. Uh, mm. Mierenlokdoosje? Mm, ja. Of zo? Ja. Dat is ook zielig. Dan... Maar, maar betekent, heb jij dan... Wat, ik weet nog steeds niet waarom jij nou 25 van die duiven hebt dan. Nou, uh, om uh, uh, ervoor te zorgen... Kijk, uh, dat, dat veld van die boer, ja. dat is zeg maar doe eens dat, 20 hectare groot of 10 hectare groot. Ja. Dus over die hele 10 hectare wordt die boer zijn graan opgevreten... wat toch gevolg heeft dat jouw broodje uh, twee of drie keer zo duur wordt in de winkel. En dat, maar ben, ja, dat ben winkel. jij nou die boer of, of ben je van de, van de uh, plastic daar? Ik ben uh, de jager. Oh, dus echt? Dus bij die boer ja. en. Uh, er is ook regelmatig voor zorg om te proberen die schade die die boer loopt door, door het wild ja, te beperken. Want op het moment dat je dan een stuk of tien van die duiven, twintig van die duiven schiet, die dan vervolgens gewoon uh, opgegeten worden, of in de soep nee. gaan, of wat dan ook, ja. dan gaan die duiven die gaan naar elders, want die zijn ook niet gek, die zijn heel slim zelfs. Oh ja. Maar, maar ja. waar ik ontbelde eigenlijk, oh. wat daar veel belangrijker was, ja nee, uh, voor de tijd hè, eh, uh, ja. als die mevrouw, er is een winkelketen, die mag ik een naam noemen of niet? Sorry, ik verstond je niet. Wat zeg je? Sorry. Oh. Am... Nee, nee dat zei ik inderdaad. Wat waren je laatste woorden? Eh, uh, mag ik een naam noemen? Want Van een winkelketen, een, een... ja, dat mag wel. Oké, okay. ja, het is niet heel erg bekend hoor, maar oh. dat heet Hemker en Bekking. <laughs> ja. En die heeft in, in Twello een vestiging, in Steenwijk een vestiging. Ja, je hoeft ook weer niet te overdrijven, Ja. Uh, die die, die verkoop ze op zeker. Oh, oké. Okay. On, ongeveer 5 euro per stuk. Ach, waar zijn die nog zo goedkoop, die plastic uh, lokduiven? Hé, hey, Astrid, ik denk dan dat we er een eind aan moeten maken, want ik versta je heel erg slecht. Ja, Sorry. laten we er een eind aan maken. Dankjewel, Hans. Ja, dus hemker en bekking. En ja. anders googelen op lokvogel. Ja. En dan kom je er zeker op. Ja, maar ja. ja. oké. Okay, dankjewel, Hans. Hoi. Doei. Duivenjager, ja, dat is ook een beroep. Ja. Uh, Timo? Ja, heel kort nog. Ja. Uh, in een vliegtuig en een gesloten trein beweegt de lucht mee. Dus als je springt, dan heb je in ieder geval geen luchtweerstand. Maar als je in een open dubbeldekkerbus over de snelweg raast met 150 km per uur... Je moet gaat je dan moet je niet springen. springen. Ja. Dan uh, ga je wel een paar meter naar achter. Dus oh. dat, dat zou ik niet doen. Goed dat je even die... waarschuwt, ja. Maar die, maar die vogels, ja. uh, ik, tegenwoordig kan je 3D-printen. En er zijn mensen bezig om 3D-printers over het hele land te verspreiden. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld bij Shapeways... Nou, er zijn vast wel modellen in de computer van uh, houtduiven. En die kunnen dan <lacht> gewoon uitgeprint worden. En die kan je daar dan laten bezorgen of daar ophalen. Fantastisch. Dus 3D-duivenprint. Ja. ja, dan kan je het gewoon laten printen. Dat Hartstikke laat ik nog mooi. snel even zeggen. Ja, ja. Mooi, Timo. Dank je wel. Joep. Doei, fijne vrijdag. Bagera van de chat, oftewel Martin, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, in het uh, dorp naast mij er zit ook zo'n winkel die ze heeft. Dat uh, is het dorpje Duiven. <laughs> het uh, Suske en Ja. Die staat nog open. Ja. En ik heb drie titels gevonden in het buitenlands. Ja. En nou is het buitenlands natuurlijk verschrikkelijk. Ja, je ja, buitenlands is heel slecht. Ja, maar in het Spaans heb je Los furiose. Wacht even hoor, want ja. je hebt het voor me opgeschreven als ik het er even bij zoek. Ik, ja, heb, ik, ik heb, heb niet voor niks twee wel. jaar Spaans gehad. Wacht even hoor, ik zoek het even op. We hebben ja. alle tijd, want Diana Ross begint pas over ik twintig kan, seconden met zingen. Ik kan roepen ja. op IJsland, die kan ja. ik wel, dat is Poetie <laughs> Die allitereert op het einde, ja. Poetie uh, welke is dat? Geen idee. Oh, oké. Okay. Ik heb echt gewoon een plaatje van de albums uh, gekeken. Van wat staat erop en allitereert het? Ja, uh, dus. mooi. En dan het Spaanse spook in het Portugees. Ja. O Mysterio do Quadro Flamengo. Oh, dat allitereert helemaal niet. O Mysterio oh, ja. do Quadro Domingo. Dat is helemaal. Maar in het Spaans is het dus Las Furax Furiosa. Dat is ook het Spaanse spook. Nee, dat is het. Los furax furioso, dat is waarschijnlijk de... Geen idee. Maar inderdaad, het allitereert dus soms in het buitenland, maar niet altijd, kunnen we zeggen. Of het ah, rijmt, zoals uh, Poetie koeti in het IJslands. Precies. Dank je wel, hè. Graag gedaan. Fijne vrijdag. Dank je, doeg. Dit was Nachtzuster, tot volgende week.